De Amsterdamse beurs is de nieuwe week bijna 3% lager begonnen. Bij de start van de handel doken alle 25 fondsen van de AIX-index in het rood. Bankenverzekeraar ING was met een verlies van ruim 6% de grootste daler onder de hoofdfondsen. Ook de andere Europese beurzen begonnen met stevige verliezen. Aanleiding is het nieuws dat Griekenland zijn begrotingsdoelen niet haalt. Het is daardoor onzeker of het land de volgende noodlening van 8 miljard euro zal ontvangen. Financieel redacteur André Meijnema. De beleggers zagen de bui natuurlijk wel hangen... dat de Grieken het niet zouden redden. Maar ze bleven hoop houden, omdat de problemen nu alleen maar groter worden. Want zonder de 8 miljard euro valt Griekenland deze maand om. Als Europa nu coulantse betracht en besluit toch het geld te geven... wint men tijd en voorkomt men chaos. Maar de geloofwaardigheid is dan maar weg. En dat zie je terug in de dalende beurskoersen. De handel werd vanmorgen in gang gezet door prinses Maxima... die met een slag op de gong de nieuwe handelsvloer van de beurs in Amsterdam opende. Energiebedrijven worden verplicht om een bepaald percentage aan groene stroom te leveren. Dat is een van de tientallen Green Deals... die vanmiddag worden gepresenteerd door minister Verhagen en staatssecretaris Atma. Green Deals zijn overeenkomsten tussen de Rijksoverheid, bedrijven... en maatschappelijke organisaties en instellingen op het gebied van duurzaamheid. Klimaatverslaggever Bram Schilham. Een paar voorbeelden. Uh, het bevorderen van uh, het aantal elektrische auto's in Nederland... Um... Het opwekken van energie uit rioolslip door de waterschappen. Het bouwen van energie-neutrale woningen door de gemeente Amsterdam. Allemaal van dit soort dingen, tientallen kan je wel zeggen, worden in één zo'n deal ondertekend vanmiddag. Het uiteindelijke doel van de Green Deals is dat in 2020 het totale energieverbruik in Nederland voor 14% duurzaam is. Postzegels worden volgend jaar duurder. Op 1 januari gaat het tarief voor een brief in Nederland met 4 cent omhoog. Tot 50 cent heeft PostNL bekendgemaakt. Om een brief naar een ander Europees land te sturen zal 85 cent moeten worden betaald. En dat is 6 cent meer dan nu. Het tarief voor pakjes blijft gelijk. Net als dat voor brieven die bestemd zijn voor buiten Europa. Volgens PostNL is een gemiddeld huishouden jaarlijks 30 euro kwijt aan postzegels. Bij de Noord-Brabantse plaats Oorschot is in de kofferbak van een uitgebrande auto een lichaam gevonden. De auto stond op een afgelegen weg in de buurt van de A58. Nadat hulpdiensten de brand hadden geblust, werd in de kofferbak het stoffelijk overschot aangetroffen. En de politie houdt rekening met een ruzie tussen criminelen. Dan het, het weer nog, overwegend zonnig. Alleen in het noorden wat sluierbewolking. Die trekt in de loop van de dag naar het zuiden. Het wordt 19 graden aan zee, tot 23 in het binnenland. En morgen neemt de bewolking en ook de kans op buien toe. ANRB-verkeersinformatie. De ochtendspits is nu wel voorbij. De N50 Zwolle-Emmeloord is in beide richtingen dicht bij Kampen. Na een ongeluk, het gebeurde midden in de ochtendspits. De files daar die worden wel minder. Het is nog wel het beste om om te rijden voor die afsluiting. Dat kan bijvoorbeeld via Hereveen over de A6, A7 en dan de A32 en de A28... De Velze-tunnel is weer helemaal open. Uh, daar stond een tijdje een te hoge vrachtwagen. En dat is goed nieuws voor wie in de file staat op de N208 van Sassenheim naar Velze. Daar staat voor de A22 nog drie kilometer. Het kan niet zo zijn dat afval voor altijd afval blijft. Wij maken er liever iets moois van. Zoals nieuwe grondstoffen en energie. Wie wij zijn? De Van Gansenwinkelgroep. En wij geven afval een tweede leven.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 Rabobank, een bank met ideeën. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Utrecht zet omstreden wiet-experimenten door. De jongensjaren van Johan Cruijff te boek gesteld. De vernederlandsing van voormalige Antillianen verloopt uiterst moeizaam. en heeft diep verscholen anti-Nederlandse gevoelens naar boven gebracht. Het is gewoon recolonialisatie, het is annexatie, het is inleving. En de ochtendtumeur van Henk Westbroek, het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. Kabinet Rutte, dames en heren, wil het gebruik van wiet en hash terugdringen, onder meer door de nu beoogde koffieshoppraktijk aan banden te leggen. Kan een misgebruik en handel is strafbaar en blijft strafbaar, maar dat weerhoudt de gemeente Utrecht er niet van, om twee experimenten op touw te zetten waarmee het blowen in goede banen moet worden geleid. Victor Everhard, goedemorgen. Goedemorgen. Verantwoordelijk wethouder in Utrecht. Wat zijn dat voor experimenten? Nou, enig gaat erover dat wij eh, de gebruiker, de volwassen gebruiker, recreatief gebruiker, de mogelijkheid ge willen geven. Zodat zij meer controle hebben over dat eindproduct. Dus dat zij ook zicht hebben over wat er geteeld wordt. En dat ze daar hun eigen verantwoordelijkheid voor kunnen gaan nemen. En we willen dat in een ja, wetenschappelijk experiment toetsen. Of dat inderdaad ook volksgezondheidswinst voor deze mensen kan opleveren. In vergelijking tot de huidige situatie. Dus betere kwaliteit. Nou, het gaat, ja, er is heel veel te doen over TSC-gehalte, over bestrijdingsmiddelen die bij de teelt worden gebruikt. Niemand TSC weet. is de werkbare werkzame stof in, ja, in, in de drugs. Ja. En uh, de hoogte daarvan bepaalt of, daar, uh, ja, of je daar een problemen mee zou kunnen komen of niet. Dat, dat is waar onderzoek steeds naar uitgaat. Ja. Wat belangrijk is, is van, zolang je niet weet wie dat teelt en wie dat verhandelt. En wie dat, uh, want dat is allemaal illegaal. En er zijn grote uh, organisaties die erachter zitten waar niemand zicht op heeft. Ja. Cannabis is geen ongevaarlijk middel. Het, hoe je het teelt zegt heel veel over het eindproduct en de kwaliteit daarvan. De gebruiker is nu aangewezen op coffeeshops en dat systeem werkt op zich goed. Maar ook de koffieshop eigenaar weet natuurlijk niet waar dat helemaal vandaan komt. Uh, en Wij willen die gebruiker in Utrecht de mogelijkheid geven om, nou, als hij dan niet bij die coffeeshop wil kopen, omdat hij te onduidelijk is wat dat eindproduct is, zelf de mogelijkheden krijgt om te gaan telen. Maar het mag niet. Nou, we hebben heel goed gekeken. Het is een wetenschappelijk experiment en dat mag altijd. VN-verdragen laten dat toe. Een, een, een Nederlands opiumwet die ook onder de minister van Volksgezondheid valt. De verantwoordelijkheid ja. laat dat ook toe. We hebben daar ook hele mooie voorbeelden in het verleden gehad in ons drugsbeleid. Maar oh, je mag dus, er maar een paar plantjes hebben thuis. Uh, dat klopt. Uh, vijf planten maximaal. Wij zien ook in andere landen dat dit soort experimenten plaatsvinden. Spanje bijvoorbeeld. We hebben ook ervaring uh, opgehaald uit Spanje. Daarin komt naar voren dat één of twee planten voor zo'n individuele gebruik meer dan voldoende is. Het is een wetenschappelijk experiment. Dus het is een heel gecontroleerd systeem. En we gaan gewoon kijken naar de uitkomsten daarvan. Of dit inderdaad een stap voorwaarts is of niet. Ja, Waarom gaat de gemeente niet een gemeentelijke plantage inrichten dan eigenlijk? Omdat de gemeente niet op aard is om uh, zelf cannabis te telen... net zoals wij geen bierbrouwers in onze hoede hebben of uh, tabak verkopen. Uh, het is aan de gebruiker zelf. En ik wil met nadruk wijzen op de gezonde, uh, recreatieve, volwassen gebruiken. Dus echt de 18+. Plus. Want cannabisgebruik onder jongeren... en hoe vroeger ze daarmee beginnen, daar zijn we absoluut ook een, uh, geen voorstander van. En dat willen we ook op allerlei manieren. En dat doen we ook in Utrecht om dat tegen te gaan. Ja, uh, tweede poot van uw voorstel tussen tweede experiment. Het experiment is het aantal probleemgebruikers... onder begeleiding van de geestelijke gezondheidszorg plaatsen. Ja, klopt. Wij zien dat wij inderdaad, eh, ondanks dat er heel veel recreatief gebruik is... dat een kleine groep echt in problemen komt... Uh, die uh, vaak ook met GGZ, geestelijke gezondheidszorg, problemen zitten, behandeld worden, maar door hun overmatig gebruik uh, niet goed op die behandeling uh, acteren, daar niet goed op reageren. Dus wij willen graag, en cannabis is ook een medicijn in, in Nederland, geregistreerd, je kan het ook bij de apotheek krijgen, wij willen graag een onderzoek gaan starten om cannabis, dus gereguleerd cannabis gebruik in zo'n behandeling, in te gaan zetten, zodat uiteindelijk het eindresultaat van zo'n behandeling uh, beter is dan wat we nu zien bij ja. mensen die zoveel uh, cannabis gebruiken. Maar weet u wat het punt is? U heeft te maken met een kabinet dat restrictiever wil gaan optreden tegen softdrugs. Dus die zijn hier helemaal niet blij mee. Nou, de, het kabinet, uh, dat is, het is een, uh, zoals u merkt, inderdaad, een heel genuanceerd verhaal. Wetenschappelijk uh, gefundeerd willen we dit opzetten. Tegen wetenschap kan je niet zijn. We hebben ook in het verleden in Nederland, ook met deze partijen die nu uh, het kominet vormen, CDA en VVD... die hebben ook aangedurfd om uh, bijvoorbeeld een uh, heroïne-experiment aan te gaan, ook puur wetenschappelijk. Er zijn allerlei andere goede voorbeelden in ons Nederlands drugsbeleid... waarin re regeringen, ook van CDA en VVD-huizen hebben gezegd... dat durven we aan en laten we naar de resultaten kijken. En ik ben de eerste om te zeggen, als de resultaten uh, niet goed zijn... Nou, dan moet je inderdaad op je schreden terugkeren en dan moet je uh, een andere stap zetten. U hebt nog geen uh, brief ontvangen van de minister van uh, Justitie en Veiligheid die voor opstelt met de mededeling Vriend uh, kappen met die handel? Nee, en het is ook zo dat ik in ieder geval uh, uh, vanuit de gemeenteraad, daar hebben we al een debat over gehad en de gemeenteraad heeft een meerderheid in Utrecht gezegd het democratische orgaan, ik ga je hiermee door, werk het verder uit. We hebben het nu inderdaad echt ook wetenschappelijk hebben We hebben dingen laten uitzoeken. Dat ligt nu bijna gereed. En ik ga nu inderdaad ook richting Tweede Kamer, dat is dan al vanmiddag. Maar ook heb ik de minister van Volksgezondheid aangeschreven... van ik wil graag met u hier verder over spreken, over beide experimenten... om dit wetenschappelijk inderdaad goed verder te zetten. Ja, krijgt u de Tweede Kamer vandaag achter u? Want anders dan is het natuurlijk water naar de zee dragen. Nou, wat we hebben gedaan, juridisch is het mogelijk, dus daar zit geen enkel vraagteken bij. Uh, wetenschappelijk zijn we nu goed aan het uh, voorbereiden. Uh, daar komt uh, een, een mooi uh, onderzoeksvoorstel uit voort en dan kunnen wij het gewoon uh, gaan doen. En uh, wat mij betreft is het mij heel wat waard om inderdaad zoveel mogelijk steun hiervoor te krijgen. En dat is waarom ik uh, met veel plezier ook naar Den Haag afreis om, uh, om het verhaal verder te vertellen. Ja. En er zijn ook al contacten geweest. Het is dit een oud stokpaardje van u, want u werkte vroeger bij het Trimbos Instituut, hè? Ik heb bij het Timmels Instituut gewerkt, het kennisinstituut voor Verslavingszorg. Dus ik zie wat cannabis ook voor een probleem kan opleveren. Wij nemen dat heel serieus. Nu ik verantwoordelijk ben als wethouder hier in Utrecht... ook voordat volwassen mensen cannabis kunnen kopen in coffeeshops, vind ik vanuit volksgezondheidsperspectief. En dat is ook de kern van ons drugsbeleid, volksgezondheid, eh, bescherming En dat de mogelijkheid moeten krijgen om eh, daar meer grip op te krijgen. Goed, eerst de Tweede Kamer overtuigen, dat gebeurt vandaag. En later nog die twee VVD'ers in het kabinet. De minister van Volksgezondheid en de minister van Veiligheid en Justitie. Dat is de ja. route, hè? Maar het gaat hoe dan ook door, wat u betreft? Het gaat... Ja, nou, het is ook gewoon... de gemeenteraad in Utrecht heeft gezegd dat dit een meer dan uitstekend plan is. Het dit... is wetenschap. Het valt binnen elk juridisch kader. Dus, dus de raad kan hoog laag springen. Jullie gaan gewoon door. Ik zie geen enkel beletsel om inderdaad uh, deze stap te kunnen zetten. Victor Evaart, verantwoordelijk wethouder in Utrecht. Ik dank u zeer. Prima. Tot ziens. Bye, yeah, yeah.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 Ja, de, de vernederlandzing van de Bes-eilanden, dat zijn Bonaire, Sint-Eustatius en Saba... verloopt uiterst moeizaam en heeft diep verscholen anti-Nederlandse gevoelens naar boven gebracht. Hoort u in deel 1 van het Broeit op Bonaire, gemaakt door Roy Heerkens. Vijf mannen zitten op een bankje op de boulevard van Kralendijk in Bonaire... Reggae-muziek komt uit de speakers van de auto. Ze drinken een biertje en ze roken wat. Bonoche. korta papaya Hollandes. Ik kom kijken hoe het hier is. Op Bonaire sinds 10, 10, 10. Alles is slecht hoe gaat het nu. Ja, sommige regels, uh, misschien zijn de mensen niet eens die met de regels en zo. Ja. Soms uh, bijvoorbeeld uh, terugwerkende kracht uh, mensen in rekening brengen voor belastingen die ze niet betaald hebben over al die jaren, die nu in één keer wel, wel moeten betaald worden. En hoop uh, mensen die, uh, die plegen dus zelfmoord, dat ze dus ook rekeningen krijgen. En in Nederland moeten we ook belasting betalen, dus dat uh, is dus hier ook. Maar wat hebben wij hier om, uh, om, um, um, om iets te kunnen verdienen om belasting over te betalen? We hebben hier helemaal geen grondstoffen of dergelijke. wat we kunnen en export doen. We doen helemaal geen export. We moeten alles importeren hier. Daarvoor is het zo slecht. De Europese Nederlanders. komen hierheen. om die wetten en regels uit te voeren. En wij zien ze als vijanden. Want kijk, ik zeg het maar eerlijk. Misschien hebben ze, ik gebruik het woord misschien... hebben ze die schuld niet om dat te doen... want ze worden opgedragen, ze moeten hun werk doen. Maar de bevolking in zijn geheel begrijpt het niet. En daarom, als, als u mij in een richting duwt en wil ik niet... dan begin ik wel boos te worden... En als, als, als u mij daar niet geen gehoor geeft, misschien ga je geweld wel gebruiken. En daar zijn we. Ondertussen zijn er honderden ambtenaren aan het werk om Nederlandse regels en wetten uit te voeren. Niet alleen verandert er op wetgevingsgebied veel voor de eilandbewoners. Met al die Nederlanders op hun eilanden voelen zij zich meer en meer een minderheid op hun eigen eiland. Ook de Rijksvertegenwoordiger, de vertegenwoordiger vanuit Nederland op de BES-eilanden, Wilbert Stolten, ziet wel dat de veranderingen fors zijn. Ja, ik ben me daar heel veel bewust en de mens, ik denk de mensen op de ministeries in Nederland ook. Dat per 1 januari zijn drie of vier eigenlijk grote systeemwijzigingen doorgevoerd: hè? belastingen, zorg, sociale zekerheid en de dollar. En dat is gewoon te veel tegelijk uh, geweest. En hoewel er ook eilandbewoners zijn die bepaalde ontwikkelingen toejuichen, de meerderheid is vooral ontevreden. Jopie Abrams is geboren en getogen op Bonaire... en had tal van politieke functies op het eiland. Hij is fel tegenstander van alle veranderingen na 10, -10, -10. Ik denk dat Nederland vanaf het begin op een verkeerd spoor zat. Eerst heeft men hier zending, zogenaamde kwartiermakers gestuurd. Die kwartiermakers die luisterden niet naar de lokale bevolking... En die gingen zeggen van luister, wij gaan hier implementeren, implementeren wat wij in Nederland gewend zijn. Het is gewoon recolonialisatie, het is annexatie, het is inleving. Honer wordt opnieuw gekolonialiseerd um, en men creëert dan zogenaamd, zijn wij nu volledig Nederlander. Want we zijn territor, Nederlands territor. Nederland heeft wel 80.000 vierkante kilometer zee erbij gekregen. Visserijk gebied met oliegebied, wat men dus uh, geconstateerd heeft. Dat heeft hij er wel bij gekregen. Hij heeft 20.000 extra bewoners gekregen. 15.000 van Bonaire, uh, 3.000 van Sint-Eustage, 2.000 van Saba. Maar Nederland beschouwt ons niet als gelijkwaardige Nederlanders. We hebben niet dezelfde rechten als Nederlanders. Er zijn verschillen gemaakt in de grondwet uh, ten aanzien van de Caribische Nederlanden. En dat zijn kwalijke dingen die grote problemen en frictie creëren. Ja, Nederland heeft dan op een gegeven moment gezegd van oké, okay, we gaan kijken naar alle, alle collectieve voorzieningen die er zijn. Gert Oost-Indie is hoogleraar Caribische studies in Leiden. Bijvoorbeeld de bijstand. Toen heeft men in Nederland gezegd, ja kijk, we moeten niet uh, het bijstandsniveau, het minimumloon enzovoort allemaal op Nederlandse lees gaan schroeien. Ja, je kan zeggen, nou, dat is, uh, zoveel mensen gaat er niet om... dat is toch niet zo verschrikkelijk duur, wat ook wel zo is. Maar er is heel iets anders aan. Doe je dat, dan komt het loonpeil daar zo boven de rest van de regio te staan... dat aan de ene kant iedereen daar naar Bonaire wil komen... En aan de andere kant dat Bonaire zich totaal economisch uit de markt prijst. Hè. Toerisme enzovoort, wordt allemaal veel te duur. Dus daar zijn goede economische uh, uh, uh, argumenten om te zeggen, dat doen we niet. Maar gelijktijdig heeft Nederland wel gezegd... Nou, uh, onze wetgeving over abortus, euthanasie, homohuwelijk... die moeten jullie per se overnemen. Nou, Er zijn ook hele goede argumenten voor te verzinnen. Maar wat op de eilanden toen in één keer wel duidelijk werd... oké, okay, uiteindelijk beslist Den Haag wat we wel en wat we niet krijgen. Nederland heeft in feite apartheid ingevoerd binnen Nederland zelf... met de structuur die zij nu hebben gecreëerd... tussen Caribische Nederlanders en Europese Nederlanders. Ik weet waar ik over praat... En ik zeg niet van luister, ik wil dat de bevolking opstaat en geweld gaat gebruiken. Maar ik waarschuw diegenen die verkeerd bezig zijn van luister, let op. Ga anders om met de Bonderjaanse bevolking. Natuurlijk zijn er ook eilandbewoners die de Nederlandse wetten en regels tijd willen geven. Die sommige veranderingen misschien zelfs omarmen. Maar de overgrote meerderheid ziet alle recente veranderingen de vernederlandsing met argusogen tegemoet. Al zijn er ook eilandbewoners die sommige zaken op het eiland... het liefst nog wat Nederlands zouden zien. Ik denk, uh, misschien uh, is het niet uh, mooi om te zeggen... maar als ze uh, wel met de shop hier op Bonaire komen... dan vind ik wel uh, een goede plan. Jullie zijn nu ook al aan blauwe, volgens mij. Ja, maar, maar we doen het nu nog steeds een beetje respect. Dus we gaan niet daar bij de café, daar zo aan de bar. Morgen in het broeit op Bonaire... Hoe het invoeren van een nieuw belastingstelsel en de dollar het leven duur heeft gemaakt op bonaire. Ze helpen me met geld dat we kan eten kopen. Meestal ik vraag aan mensen dat ze kan helpen met geld. Zo is mijn leven nu na 10-10. Dat en meer morgen. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op Goedemorgen Nederland Straks putjesvoetbal in Betondorp. Hoe Cruyffie leerde pingelen in een nieuwe jeugdroman. Eerste een humeur van Henk Westbroek. Ja, een reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn. Als een burgemeester een beetje op reis gaat... informeert hij zijn wethouders en alle fractievoorzitters... in de gemeenteraad daarover. Dat gebeurt altijd en overal. Want stel je voor dat er een... Met Meteoriet zou inslaan, dan moet er een officiële plaatsvervanger zijn... om het rampenplan uit de gemeentekluis te halen. Het ging in Gouda dus zo. Jongens en meisjes, ik ben er volgende week even niet... want ik moet plotseling een advies in onze zusterstad geven. Maar Wim, Wim, je bent toch pas net terug uit Ghana, zei de wethouder van Stadsmarketing... Klopt als een zwerende vingerhans, maar ik moet deze keer in onze Noorse zusterstad zijn... om daar de kerstboom voor in het stadhuis uit te kiezen. Maar Wim toch, zei de wethouder van Milieu, Kongsberg ligt midden in een sparrenbos. Dat kunnen ze daar toch zelf wel een kerstboom uitkiezen? Blijkbaar niet, beste Wendy, want anders zouden ze mij daarvoor niet gevraagd hebben. En als ik zeg... Zoek het maar lekker zelf uit met die kerstboom, dan zet ik daarmee onze stedenband op de tocht. En wie van ons zou dat willen? Goed reis Wim, riep iedereen. Een maand later zei de burgemeester, het is niet anders, volgende week ben ik weer een weekje in onze Noorste Zusterstad, want ze hebben me nu gevraagd de door mij geselecteerde kerstboom om te komen hakken. Dat meen je toch niet serieus, Wim, zei de wethouder van Sociale Zaken. Het sterf daar van de houthakkers en van de motorzagen. Blijkbaar niet, lieve Marion, want waarom zouden ze anders zo'n zwaar beroep op mij doen? En als ik er toch moet zijn, zal ik in de week leggen dat we met z'n allen volgend jaar Best Kerstmis willen, zouden komen vieren. Goede reis, Wim, riepen wethouders en fractievoorzitters in koor. Toen de gemeenteraad pas moest oordelen of de reislust van Wim Cornelis de toets der reiskritiek wel kon doorstaan, beoordeelde ze ook haar eigen voorafgaande instemming daarmee. De uitkomst was dan ook uh, weinig verrassend. Al dus, Henk Westbroek, morgen het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. all things will be silence she turns the cell In so many ways van de J Hawks. Het is vijf voor half elf, dames en heren. Over Johan Cruijff zijn boekenkasten volgeschreven. Van biografieën tot aan gebundelde bij elkaar gehakte citaatjes van Nederlands grootste voetballer ooit. Je kunt het zo gek niet bedenken. Of het is wel in boekvorm uitgebracht. Wat nog ontbrak is een roman. En die is er nu ook: Cruijffy, de jongensjaren. Geschreven door Jan Eilander. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is een beetje een, een jaren 50 achtige kaft, zal ik maar zeggen. Doet een beetje denken aan Kik Wilstra. Nou, dat vindt uh, Johan Cruijff zelf ook. Die heeft een aantal, aantal, aantal passages gelezen uit het boek... en die herkende heel erg Kik Wilstra. Hij ja. nou, staat ook niet zo heel raar natuurlijk... want het boek dat speelt zich af in uh, Betondorp in de jaren 50... in ja. de tijd dat uh, Cruijff uh, zeg maar de basis legde voor zijn uh, gigantische voetbalcarrière. Uh, ja. En is het een op waarheid gebaseerd verhaal... of ben je gewoon lekker met de kruis aan de haal gegaan? Gezondheid. Dank je. Nee, nee. Ik, het is, ik denk dat ik. Uh, ik heb een aantal biografische gegevens uh, genomen. Die heb ik ingekookt tot scènes die uh, niet waar zijn of feitelijk niet helemaal kloppen, maar die wel waar hadden kunnen zijn. Dus uiteindelijk, uh, en naarmate ik vrijer werd in het schrijven... heb ik er nog meer dingen bijgehaald, nog meer verzonnen. Dus uiteindelijk is. Dit boek een soort van... Deze kruifje is eigenlijk... Die heeft de genen van Johan en van mij. Dat is eigenlijk wat er nu aan de hand is. Juist. Het is een beetje een, een jongetje dat niet wil deugen. Ook tenminste, Ik lees het in een fragment dat ik hier voor me heb. Uh, hij knikket met gehaktballen en zo. Echt gebeurd? Of is dat, is dat jouw inborst? Nou, die gehaktballen weet ik eigenlijk niet. Dat, volgens mij heb ik dat zelf verzonnen. Maar, <laughs> maar ik... ik, ik, ik... Het was wel zo dat hij inderdaad in die tijd uh, overal alle ruiten intrapte. Het ja. kon ook bijna niet anders. Maar het is een, ja, het is een uh, het is soms een irritant, maar vooral een heel uh, lief mannetje... Dat, uh, dat, ja, dat hij loyaal is naar zijn vrienden toe... maar zich tegelijkertijd realiseert dat hij... Uh altijd afscheid zal moeten nemen in zijn carrière. Dus dat begint al echt op tienjarige leeftijd... omdat zijn beste vriendje niet zo goed is als hij niet in het eerste mag. En nou goed, en dat is ook een rode draad in zijn uh, carrière, maar ook in zijn jeugd al geweest. Ja. En, uh, zijn vader, groenteboer uit Betondorp... Eh, die of vol trots kaartjes liet drukken dat hij leverancier was van Ajax... Hè, ja. is overleden toen die twaalf was. Volgens deskundigen ook altijd bepalend geweest voor de rest van zijn leven. Is dat ook zo beschreven in dat boek of ook vrijmoediger dan de werkelijkheid? Nee, nee, nee. Nou ja, goed, ik ik ben ik, ik vond maar het, uh, het moment dat zijn vader overleed... dat was op de dag dat Johan afscheid nam van de lagere school met een bonte avond. Hij werd ook uit de bankjes gehaald omdat hij gauw naar huis moest komen met zijn moeder. Dus dat, dat is al dramatisch genoeg en dat, dat, nou ja, goed, dat blijft overeind staan. Maar vervolgens vond ik het niet zo heel ingewikkeld om in de huid te kruipen van een jochje van tien... wat zijn vader, op of twaalf was hier, wat zijn vader verliest toen omdat dat ook, nou ja, ik, mijn, Kun je je van alles bij voorstellen? Ja, ik ja, kan me van alles bij voorstellen. En dat, dat heb ik dan ook zo in dat hele boek, dat gepieker over de dood wat de kinderen hebben. Mm -hmm. Dus over begrippen als dood, uh, eeuwig, uh, nooit meer. En zo. Die heb ik, uh, hem, uh, dus mijn fantasieën, mijn filosofietjes daarover als kind heb ik uh, aan Johan gegeven. Ik zie op de achterflappen foto staan waarin je aan tafel zit met Kruijff. Dat doet vermoeden dat je hem gesproken hebt. Ja, ik ben uh, vorig jaar... Nou, het schrijven was echt super ingewikkeld. Omdat het een uh, hele rare spaghetti is. Hè, van, uh, nou, je, je schrijft een roman over iemand die nog leeft. En die dus eigenlijk ook over je schouder kan meekijken. En uh, zeggen van, oh oh, oh, oh, oh, dat klopt helemaal niet. En dat waren talloze fragmenten. Dus ik vond dat heel ingewikkeld. Ik was mijn eigen sensor. Ik wist ook nooit hoe ver ik kon gaan. En uh, nou, door de bemiddeling van de zaakwaarnemer van Cruijff ben ik toen een dag naar Barcelona gegaan. En Johan had aanvankelijk de neiging om weer allemaal dingen over zijn jeugd te vertellen. Maar het is wat je al zei. Volgens mij is dat echt. Al die anekdotes zijn al 900 keer uh, geboekstaafd in andere bewoordingen. Ja. Dus toen heb ik hem uitgelegd aan de hand van een aantal voorbeelden. Nou ja, wat ik van plan was. En uh, dat hij zich moest accepteren dat moest accepteren dat het een boek zou worden wat niet op feiten gebaseerd is, maar het had wel gekund. En wat zei hij toen? Nou ja, het voorbeeld was echt heel melig en hij schoot in de lachen en hij zei van ja, doe maar, hoewel ik bang ben dat ik waarschijnlijk niet uh, dat boek onbevangen zou kunnen lezen. En hij heeft het ook nog steeds niet helemaal gelezen, omdat het toch wel, ja, het is raar als iemand met je jeugdherinnering aan de haal gaat en er iets heel anders van maakt. Dus ja. dat snap ik er goed. Ik zou dat namelijk zelf ook niet willen, hoewel natuurlijk niemand geïnteresseerd is in mijn jeugd, dat realiseer ik ja, ja. me. Hè? Dat realiseerde ik me. Ja. Rafael Raffi ook, hè? Dus, dus, uh, je bent ook niet helemaal onbekend. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee maar, nee. maar er zijn maar weinig mensen die zo groot zijn als Cruijff. Komt er een vervolg ook nog? De, de tiende jaren. Uh, de, ontdekking nou, ja, ja, nou, de ontdekking van zijn vrouw? Ja, na de ontdekking van zijn vrouw, dat zou dan in die tiende jaren komen. Ik wilde eerst een boek schrijven wat zijn hele jeugd besloeg. Maar ik vond uh, het overlijden van zijn vader. Ja, dat boek, dat werkte daar zo naartoe. Ik vond dat alles wat daarna kwam, dus het mosterd naar de maaltijd was. Dus ik wil dan met een nieuw boek helemaal opnieuw beginnen en dan. Denk ik dat het eindigt als. Ja, dat weet ik nog niet precies. Of wanneer hij bij GVAV in het eerste van Ajax debuteert. Of misschien wel zijn eerste wedstrijd in het Nederlandse helftal tegen Tsjechoslowakije. Toen hij het veld uit werd gestuurd. Juist. Dat is nog een beetje onduidelijk allemaal. De vervolg komt er dus wel degelijk. Jan Nijlander ja. eh, over Kruifi. En wanneer is het in de boekwinkel? Nog even snel. Het is al in de boekwinkel. Het is ja. al in de boekwinkel. Hartelijk dank. Ja, dankjewel. Einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Snel door nu naar Prem Radar Kishoen. Die zit ergens in Nederland. Prem, goedemorgen. Goedemorgen Sven Kokkelman. Uh, het is vandaag een heel leuke dag. Ik heb er zin in. Maandag 3 oktober. Rob de Nijs heeft een Edison gewonnen. Zo merk je toch dat uh, de grootheid van Rob weer uh, uitstraalt op deze week. En we beginnen met het belastingparadijs Nederland, luisteraars. Want ik vind het heel erg dat al die buitenlandse bedrijven hier maximaal profiteren. Maar wij, de hardwerkende Nederlanders, de inheemse bevolking, die hebben die voordelen niet. Guus Hiddink wordt veroordeeld en Google en de Rolling Stones kunnen schakelen aanteloos ermee wegkomen. Ik wil dat, zoals Mark Rutte beloofd heeft, Nederland teruggegeven wordt aan de Nederlanders en dat wij, de hardwerkende Nederlanders, dezelfde paradijselijke uh, geneugte kunnen hebben als al die grote, ik wou zeggen vieze, moet ik niet zeggen, al die buitenlanders. Dus luisteraars, ik ga me heel erg opwinden, maar dat geeft niet, want gelukkig is hier het tropisch stemgluid van Jan van den Putten met het nieuws van maandag 3 oktober 2011. Radio 1 het nos Journaal. De Amsterdamse beurs is de nieuwe handelsweek begonnen met 3% verlies. En op dit moment is dat ruim 2%. Ook elders in Europa staan de beurzen in het rood vanwege zorgen over de vraag of Griekenland zijn bezuinigingsopdrachten wel aan kan. Nederlandse energiebedrijven worden verplicht een bepaalde hoeveelheid duurzame energie te leveren, groene stroom. Dat is een van de Green Deals die de energiebedrijven hebben gesloten met het Rijk en maatschappelijke organisaties. Op 1 januari worden postzegels duurder. Het tarief voor een brief in Nederland stijgt met 4 cent en wordt 50 cent. Heeft PostNL bekendgemaakt. Voor brieven naar andere landen in Europa moet 85 cent worden betaald. En dat is 6 cent erbij. De NDAWB gaat de komende jaren alle provinciale wegen in het land testen op veiligheid. De organisatie is op dit moment bezig in Griekenland. Bekeken wordt onder meer of er bomen dicht langs de weg staan... en of er onoverzichtelijke kruisingen zijn. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws anb verkeersinformatie Er staan nog files op de A9. Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Raasdorp, 2 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstroop is dicht. En het is druk bij Arnhem op de A12 vanuit Duitsland. Er staat tussen Duiven en knooppunt Waterberg, 4 kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Remradakationen. Een paradijs. Nee, laat me het beter zeggen. Nederland is een paradijs. Dat vind niet alleen ik, maar ook de bijna 20.000 bedrijven... die zich hier via een brievenbus hebben gevestigd. We zijn een belastingparadijs. Nu heb ik daar geen enkele moeite mee, luisteraars. Ik ben er zelf trots op. Maar waarom zijn we alleen voor buitenlanders een paradijs... en niet voor ons, de inheemse bevolking? Wij, de hardwerkende Nederlanders, mogen effectief in een ander land wonen... in Nederland ons geld verdienen... en dan belasting betalen in dat ander land, zoals bijvoorbeeld België... Maar die buitenlandse bedrijven zoals de Rolling Stones, Google en anderen mogen het wel. Je zou juist denken dat onder Bruin 1, wij het Nederlandse volk, de hardwerkende Nederlander, beter behandeld zal worden dan de buitenlanders. Vriend Mark zei toch dat hij Nederland zou teruggeven aan de Nederlanders? Ik zeg, begin met het belastingparadijs Nederland. Eigen volk eerst. Geef de gewone hardwerkende Nederlandse bedrijven... dezelfde belastingvoordelen als die buitenlanders. Wat vindt u? Is dat een goed idee? Bel me op 0800-1121. Mail naar primtimeapenstap.nl. En de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Het is de eerste maandag van de tiende maand van het jaar 2011. Welkom bij Primtime. Luisteraars, u zal het niet kunnen geloven. We staan in Amsterdam aan de Zuidas... waar een heleboel van die brievenbusmaatschappijen gevestigd zijn. En de asocialiteit is hier de norm. We hebben zo'n bus en dan rijden we overal langs. In Groningen en in Limburg. En dan vragen we, mogen we wat stroom van u hebben? En dat kan overal. Maar hier bij de asociale Zuidas is er een koffieshop die zegt... nee hoor, ik wil geen kabeltje. Dus de, de, de, de greep- en graai mentaliteit die straalt hier vanaf. En dan te bedenken dat dit van mij belastinggeld van de gemeente Amsterdam is... Gem maar gelukkig is er hier een jonge man. Daag, wat voor werk doet u? Ik heb een eigen bedrijf, waad.nl. En dat is een website gericht op vrouwen met iedere dag één aanbieding... voor de allerlaagste prijs in Nederland. Hoe hoort het? Waad.nl. W-dubbel-A-T.nl. Oké, okay, en, en dan ben jij dus een jonge ondernemer. Je gaat geld verdienen. Zou je het dan leuk vinden dat je bijvoorbeeld... hoe je in Nederland geld verdient... dat je daar heel weinig vernootschapsbelasting betaalt? Uh, ja. ja. <laughs> en vind je niet belachelijk dat al die asociale patjepeers uit het buitenland hier dat wel kunnen en jij niet? Ja, ik, ik weet niet of het allemaal asociale patjepeers zijn. Ik ken ook niet de achtergrond van de regelingen precies. Maar op zich klinkt het wel vreemd dat iemand die ook zijn bedrijf heeft... minder belasting zou betalen dan dat ik dat doe. Ja, nou, dat is dus zo met uh, bijvoorbeeld de oliehandel en uh, de sappen. Dan gaat ze zich hier vestigen via een brievenbus... omdat we overal belastingparadijzen hebben. Kan iemand uit België ook via jouw site kortingen krijgen? Ja, zeker. Dus ja. je, je zou in het begin ook kunnen zeggen dat je in Ierland woont en daar belasting betalen. Ja, dat zou kunnen. Je zou dat zou kunnen doen. Ja, nee, dat mag jij namelijk niet, want dan wordt je voor de rechter gesleept zoals QZ-Dink. En dan, moet je, dan gaan ze hele drama's ervan maken en dan gaan ze scoren met de veroordeling. Ja, wij hadden eerst een limited en, uh, en ik geloof dat dat toen wel kon, maar we zijn inmiddels een BV en dan kan het niet meer. Uh... Goed, kijk, als er mogelijkheden zijn voor mij om in Nederland minder belasting te betalen, dan zal ik denk ik de eerste zijn die daar gebruik van maakt. Maar blijkbaar werkt dat niet zo en is het alleen voor buitenlandse ondernemingen. En dat klinkt wel een beetje gek. Ja, dat ben ik wel met je eens. Oké, okay, wat is je naam? David Sluis. Oké, okay, David Sluis, luisteraars, dank je wel. Veel succes met je site, luisteraars. Als u net als David Sluis vindt dat ook Nederlandse bedrijven dezelfde faciliteiten moeten te Krijgen die buitenlanders die brievenbussenmaatschappijen hebben? Belt u dan 0800 1121. Mail naar primtimeapenstaartntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Rodrigo Fernandes, je bent financieel geograaf verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Maar je bent ook associate researcher voor de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen. Leg me in eenvoudig Nederlands uit. Ik heb een BV. Waarom kan Google wel minder vernootschapsbelasting betalen dan ik? Uh, nou ja, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het, uh, het is een beetje een vreemd verhaal. Uh, het is iets wat natuurlijk al langere tijd bestaat. Het is alleen de afgelopen tijd sterker gegroeid. Ja. Uh, grote... ...multinationale ondernemingen, dus ondernemingen die in meerdere landen actief zijn... ...dingen inkopen, laten produceren, et cetera... ...die kunnen in Nederland voor die activiteiten die buiten Nederland gebeuren... ...dus niet die dingen die in Nederland gebeuren, maar die dingen die buiten Nederland gebeuren... ...die kunnen ze door allerlei trucjes... Uh, ja hier naartoe uh, laten stromen, de ja. inkomstenbronnen daarvan. En uiteindelijk daar helemaal geen belasting of heel weinig belasting over betalen. Wat is heel weinig? Nou, dat is, uh, als, je, als je ziet wat de totale stromen zijn die door Nederland gaan. Hmm. Ja, dat, dat, dat gaat echt om astronomische bedragen. We hebben de afgelopen tijd natuurlijk met heel veel grote bedragen gehad, uh, te maken gehad in de financiële crisis. Maar dit is echt heel groot. Het gaat om, ja, we moeten denken in termen van 13.000 inkomen en uitgaande euro's in ja. Nederland. En... Uh, de enige cijfers die daarover beschikbaar zijn van de belastingopbrengsten voor de Nederlandse staat is 1 miljard. 1 miljard, 1 miljard op die 13.000. Ja, ik heb hier in 2009 3.000 miljard dollar aan geïnvesteerd geld Nederland binnen. En het uitgaande bedrag bedroeg 3.700 miljard dollar. Dat is 377 en 465 procent van ons bruto nationaal product. Ja. En de Verenigde Staten, een land met een nationaal inkomen van 14.000 miljard dollar... stond op de tweede plek. Dus wij... Er komt veel meer geld binnen en buiten in Nederland. Mm -hmm. En wij kregen daar maximaal maar 1 miljard van. Nou, dat, is, dat zijn de cijfers die de Nederlandse bank hanteert. Daar, heeft, daar, daar zijn overigens geen studies over die ik gezien heb. Maar als, je, als iedereen die kan het doen naar www.cbs.nl... Ja. Nou, als, we, als je daar gaat kijken naar wat is de belasting die bijzondere financiële instelling betalen... dat zijn namelijk de briefbusondernemingen, maar dan in mm -hmm. ambtenarentaal... dan staat daar eigenlijk al de hele tijd nul bij. Ja. Dus ik vind dat, al, dat sowieso al een Maar wat een betekenen fred. al die zevers? Want kijk, uh, je, je hebt heel veel zevers, dus veel geld gaat om. En ja. eigenlijk zouden we over die brievenbusmaatschappijen belasting moeten krijgen in de kosten. Ja. Maar volgens de officiële zevers is het nul. Nou, het wordt niet goed genoeg bijgehouden. Het is sowieso het toezicht op die briefbusondernemingen. Die is sowieso uh, vrij... Uh, Mild. We, we hebben het bijvoorbeeld heel goed kunnen zien met uh, een, een, een bedrijf als Lehman Brothers. Ja. Lehman Brothers die, die is natuurlijk bekend. Hè, van maar dat de is die grote de, bank ja. bij die vuile, vieze, kapitalistische nou, patjepeers... die de nou, hele wereld op de rand van de afgrond brachten. Dat, ja, dus. dat zijn niet mijn woorden. Maar, maar dat zijn mijn woorden. Laten <laughs> ja. ze me maar... maar voor de rechter brengen die vieze, vuile patjepeers van kapitalisten... die dankzij mijn belastinggeld <lacht> nog overheid staan hier op de Zuidas. Maar goed, maar, dus. die, die, de, de, de, uh, Lehman Brothers... Uh, nou, we krijgen wat... Uh... Ja, maar, maar Lehman Brothers, uh, uh, Brothers, ja. Lehman Brothers was dus ook hier in Amsterdam gevestigd met nul werknemers. Maar zij mochten uh, voor 100 miljard euro aan schulden uitgeven. Uh, uh, toen zij 20 miljard euro hadden uitgegeven, want zij waren bezig daarmee... is het hele bedrijf in, in elkaar geklapt. Maar dat bedrijf dat heeft in 1994 een simpel a naar de Belastingdienst gestuurd... en heeft het gezegd van nou, zoveel belasting gaan wij betalen. Dus dat bedrijf dat kon gewoon met de Belastingdienst een deeltje sluiten... Uh, en op die manier uh, regelde zo'n bedrijf met nul werknemers... wat zoveel geld kan uitgeven, haar belastingzaak. Maar waarom doet Nederland het? Uh, waarom doet Nederland het? Ja, dat is een goede vraag. Het, het, het, het, kijk, aan de ene kant is het een historisch gegroeide... Een historische goede juridische structuur. Hè? Het is nooit bedoeld om zo groot te zijn. Het is oorspronkelijk opgezet vanwege de koloniale vernedelen van Nederland, etc. De VOC-mentaliteit. Nou, ja, in de 19e eeuw, etc. Ja. Maar het is vooral de laatste 20 jaar dat het enorm is toegenomen hoe grote bedrijven hier misbruik van maken. Ja. Uh, en uh, wat, uh, het, het ministerie van Financiën uh, en vooral het ministerie van Economische Zaken... Ja. die vinden dit heel belangrijk om grote bedrijven hier naartoe te trekken. Waarom? Nou, zij denken dat door dit uh, milde... zoals zij dat noemen, milde fiscale beleid... maar het is eigenlijk gewoon het construeren van een belastingparadijs... Ja. dat dat een, een, een reden zou zijn voor bedrijven... om niet alleen een briefbusonderneming hier te vestigen... maar ook een echt hoofdkantoor. En, maar, en, en een echt hoofdkantoor, dat is, daar, zitten, daar zitten natuurlijk werkgelegenheden. Maar is dat zo? Nou, ik denk dat daar uh, bijzonder weinig... Uh, je ziet daar, er, er is eigenlijk geen studie die dat aantoont. Nou, het Financieel Dagblad heeft afgelopen vrijdag erover bericht. En daar zeiden ze dat uh, Vital. Omzet voor 195 miljard. De grootste energiehandelaar ter wereld. Een uh, holding heeft in Rotterdam. En uh, je hebt uh, ook handelaren als Trafigura. Dat lekkere bedrijf wat uh, uh, niet zo aan met de milieuregels. Louis Dreyfus en Gunfor hebben allemaal hun omzet. Via de Nederlandse moedermaatschappij. Dus je ziet dat heel veel bedrijven dat doen. Maar dat er bijna geen werknemers bij zijn. Nee. Oké, okay. nu is het leuke, luisteraars, dat mijn favoriete uh, PVV'er, de Limburger Roland van Vliet, nu onderweg zit. Vanuit zijn auto van Limburg naar Den Haag. Goedemorgen, Roland. Goedemorgen, Frem. Roland, jij bent voor de hardwerkende Nederlander. Leg me uit waarom, ondanks het feit dat jij Tweede Kamerlid bent, deze buitenlandse bedrijven dit kunnen en onze Nederlandse bedrijven niet. Ja, hele goede vraag. Ik begin met de opmerking dat uh, wij altijd hebben gezegd dat Nederland over zijn eigen belastingheffing moet gaan... en dat dus bijvoorbeeld Brussel zich dan niet meer moet bemoeien. Maar dat geldt wat mij betreft ook andersom. Andere landen gaan over de belastingheffing... Uh, over activiteiten die in die andere landen plaatsvinden. Dat betekent dat uh, waar jij het over hebt nu, die bedrijven die in Nederland amper belasting betalen, dat zijn altijd bedrijven die in heel veel landen activiteiten hebben, in ieder geval in meer dan één. En een heel klein stukje van die activiteiten, namelijk een holding of een hoofdkantoor of een brievenbus, dat zit in Nederland. Maar hun feitelijke activiteiten hebben ze bijna altijd in andere landen. En dat wordt op een of andere manier door die landen wel of geen belasting gegeven. Maar dat is dus niet een, een Nederlandse zaak. Daar, daar hebben wij niks mee te maken. Wat ik belangrijk vind, is dat we in Nederland een vennootschapsbelasting hebben. Die wordt geheven over de fiscale winst van die vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen. En het tarief dat we hebben, dat is momenteel 25%, dat zit ergens in het midden. Dat is eigenlijk een heel redelijk tarief. Nou, ik vind dat in ieder geval de, de activiteiten die ondernemingen in Nederland ontplooien, dat daar dat nominale tarief van 25% overgeheven moet worden. En daar moet niet aan geknoeid worden. Maar Roland Fafliet, en... Tweede Kamerlid voor de PVV, Rolling Stones, nou. Google, Traffic. Uh, uh, ja. BP, die betalen bijna geen belasting. Omdat ze dan zeggen, meneer, het loopt via Nederland, maar ik ja. verdien het niet in Nederland. En als het alleen via Nederland loopt, de financiële transactie, hoef ik er geen bronbelasting over te betalen. Uh -huh. Dat is hun slimmigheid. Ja, dat is een slimmigheid. Maar kijk, dat is wel een, een Nederlands uh, gegeven dat wij heel erg veel belastingverdragen hebben met andere landen. Nou, daar wordt natuurlijk gebruik van gemaakt, want die belastingverdragen die liggen op tafel. Daar is het Nederlandse parlement bij geweest om daar zijn goedkeuring aan te geven. Maar wat die ene meneer net ook zei, het is ook een traditie van gegroeide faciliteiten. Hè? We hebben in Nederland een deelnemingsvrijstelling en de renteaftrek is riant. En we hebben riantenverliesverrekeningsregels. En je kunt hier vooraf de zekerheid krijgen met een APA-praktijk en ga zomaar allemaal door. Dat is een soort asset van de Nederlandse economie. En af en toe zie je dat er uitwassen in ontstaan, waardoor brievenbusmaatschappijen gigantische stromen geld ja onze fiscale eh, positie kunnen laten lopen. Maar Ronald, ja, dat, dat, die, je PVV ja. of je het eens bent of niet met ze ze willen alles ter discussie stellen. Dus ze hebben ook zeg, bij het vreemdelingenbereid. als we verdragen ja. hebben die niet ja. goed zijn dan gaan we die verdragen opzeggen. Nu heb ja. ik dit probleemje verwezen naar verdragen. Die verdragen zijn ja. goed voor iedereen, behalve voor Nederland. Het is slecht voor ontwikkelingslanden. Even kijken naar Rodrigo, dat is toch zo. Het is toch slecht voor uh, uh, uh, Rodrigo, het is toch slecht voor uh, het is zeker slecht voor ontwikkelingslanden, maar het is ook zeker slecht voor andere landen, want waar het op Neerkomt, is dat bedrijven uh, niet in Nederland uh, belasting betalen, of ja. heel weinig. Maar in andere landen dus ook niet. Ja, dus uiteindelijk. Ameri nergens. Amerika heeft ons op de lijst gezet van belastingvluchthavens. Ja, maar. Te, uh, wa wat te denken ja. van Griekenland en Italië? Ja. Misschien willen zij ook wel dat hun bedrijven in Griekenland belasting betalen. Zodat ze, uh, zodat ze de rekening van de IMF kunnen betalen. Maar dat kan niet, omdat de grappen en grollen van de Zuidas hier aanwezig zijn. Oké, okay, Ronald, even aan aanhouden, Rodrigo, want er wordt heel veel gebeld en getweet en gemaild. Goedemorgen, Jet. Goedemorgen, Prem. Zeg het maar. Um, je begon vanmorgen met de inleiding... Mm -hmm. met een pleidooi voor een belastingparadijs... voor ons inlandse Nederlanders. Ja. En ik denk dat we geleerd hebben van de problemen met Griekenland... dat een slechte belastingmoraal slecht is voor de economie van je land. Dus wil je in een paradijs leven met de uitkeringen voor mensen... die niet kunnen werken... en een goede zorg en goed onderwijs en goede wegen... Dan zul je gewoon met z'n en, en. goede politie. dan zul je gewoon met z'n allen belasting moeten betalen. Oké, okay, Jet, ik verander ja. het. Je hebt gelijk. Ik vind ook. ik betaal graag belasting. maar ik snap dan niet. waarom die patjepeers. van buitenlandse brievenbusmaatschappijen. ons land kunnen gebruiken. om internationaal belasting te ontduiken. En als ja, Guus Hiddink, ons doen. nationaal icoon officieel in België woont en in Nederland zijn geld verdient... dan sleept de Belastingdienst hem wel voor de rechter... en maken ze Nederlander helemaal kapot. En ondertussen buigen ze en likken ze de schoenen van die buitenlandse bedrijven. Daar ben ik woedend over. Ja, maar goed. Jij buigt het om naar een pleidooi om minder belasting te betalen. Maar ik ben er dus voor dat die brievenbusmaatschappijen, of hoe het heet... ook net zo belasting betalen als wij... Luisteraars, ik ben altijd bereid om het te laten corrigeren door intelligente luisteraars. Jet, ik corrigeer bij deze mijn stelling. Dank u wel voor het bellen. Ronald van Vliet, alle buitenlandse ja. belastingbrievenbussenbedrijven uh, moeten keihard, net zoals de, de gewone Nederlandse bedrijven, belasting betalen. En als ze het niet betalen, dan donderen we ze op. Ja, klinkt heel aannemelijk. Het gaat natuurlijk wel om waarover heb je belasting. Hè, wat is dan de winst in Nederland? Kijk, de centrale vraag, Jukrem, is wat mij betreft... Die brievenbusmaatschappijen zijn die nou wel of niet bezig met het uithollen van de Nederlandse belastinggrondslag. Nou, als ik daar eerlijk ben, het antwoord erop is nee. Want wat andere landen nog maar beslissen of daar wel of niet betaald moet worden, dat moeten die andere landen weten. Daar nee. heeft Nederland echt niks mee te maken. Maar Ronald, ja. bij het, ja, het, het geld gaat ja. het zo... Ronald, bij het geld gaat het zo dat um, um, Amerika, daar heb je een bedrijf daar... dat bedrijf zegt, ik vestig mijn holding in Nederland... waardoor ze officieel in Nederland belasting moeten betalen. Uh, uh, dan heb je weer, uh, uh, Rodrigo, Barbara zit wat te melden... dan heb je weer uh, dat je het niet in België betaalt of zo. Dus de vraag is, als wij meewerken aan ontduiking... door die constructies, dan zegt Jet... laat ze dan hier totaal betalen, dan kunnen ze niet ontduiken. Ja, maar dat het belastingontduiking is, dat is een stelling. Als je een belastingverdrag gebruikt, dan kun je hogere belasting ontwijken, maar niet ontduiken. Hey, maar vriend, Ronald, dat, vind ik, dat valt me nou tegen van je, want als ik zeg, nee, nee, nee. we kunnen buitenlanders niet wegzetten, we kunnen geen nationaliteit afnemen van wie je verdragen. Zegt de PVV, zeg die verdragen op. Nu zeg jij, ineens, ja. ja, maar dat is geen Nee, zeg die verdragen dan op. Want Rodrigo van Anders... Het idee dat Nederland hier buiten staat... en dat andere landen het maar voor zichzelf moeten regelen... dat klinkt heel leuk. Maar als je dat zo zegt, dan, dan heb je blijkbaar heel weinig verstand... van uh, het effect van die verdragen, hoe dat werkt... en hoe uh, de fiscalisten er gebruik van maken. Want uh, die verdragen die heeft Nederland daadwerkelijk... met die andere landen gesloten. Uh, als we daar een einde aan willen maken... dan moeten we dus uh, een einde maken aan die verdragen. En dan moeten we dus uh, in, in plaats van minder samen te werken met Europa, meer samenwerken met andere internationale organisaties om te voorkomen dat andere landen zoals de Cayman-eilanden of Ierland of Zwitserland, et cetera, het stokje van Nederland overnemen. Want wat we willen is uiteindelijk dat in, al, in alle landen grote bedrijven, net als kleine bedrijven en als werknemers zich aan de regels houden en evenredig belasting betalen. Robert wil weten in hoeverre we een, ten opzichte van Frankrijk en Duitsland de belastingparadijs zijn. Sorry? In hoeverre zijn we een belastingparadijs ten opzichte van Frankrijk en Duitsland? Nou, uh, als, als we kijken naar de stromen die door Nederland gaan als gedeelte van het nationaal inkomen... dan is Nederland eerder te vergelijken met de Cayman-eilanden en Bermuda... dan met Duitsland en Frankrijk. Uh, kijk, Nederland is een, belast, een specifiek soort belastingparadijs. Het is niet een belastingparadijs wat, wat, wat bestaat door, uh, doordat er hier geheimzinnigheid is. He, zoals, zoals bijvoorbeeld in de Cayman-eilanden, waar mensen hun geld ja, in geheimzinnigheid kunnen We hebben geen kunnen... nou, we hebben altijd. Het zijn, het, hier gebeurt alles in openheid. Het is hier allemaal legaal. Maar uh, wat hier wel bestaat, is dat hier juist een hele goede infrastructuur is. Waar, hier is een, uh, een, een sterke rechtsorde, politieke rust. En daardoor gaat er juist zo ontzettend veel geld door Nederland heen. En zoveel geld gaat absoluut niet door Duitsland of Frankrijk. Oké, okay. um, uh, ik krijg hier een vraag, Ronald van Vliet, Tweede Kamerlid van de PVV van Arno Peperkoren. Wat raar dat Hollandse start-up niet de belastingvoordelen krijgen en de buitenlandse wel. Nou, het verhaal is, iedereen krijgt in Nederland de belastingvoordelen als je in dezelfde situatie zit. Voor mij is nogmaals de centrale kwestie wordt de Nederlandse belastinggrondslag wel of niet uitgehold. Die uitwassen die we zien van bedrijven die in Nederland misbruiken om de belastinggrondslag uit te hollen, dat zijn bijvoorbeeld die beruchte overnameholdings. Daarvan zie je ook in de Tweede Kamer dat we die gaan aanpakken. Die krijgen straks geen renteaftrek meer op die excessieve schulden en zo gaan we de helft... ...en die 25% nominaal tarief op een Rodrigo, klopt dit? Wacht dit even, Ronald. Sorry dat ik je onderbreek, maar je zit aan de telefoon... ...en dan, jij hebt de 9 om 16 argumenten in de nou, seconde. Het klopt als je, als je een tunnelvisie hebt... Uh, en, ...en alleen maar dit kleine stukje wil bekijken... ...maar je moet natuurlijk even de bigger nee, picture dus, erbij Nee, maar sorry, pakken. Rodrigo, het is elk geval een stap. Dus wat, Ronald, wat voor Het is een minuscule stap... Uh, en als we kijken naar de vloedgolf die eraan staat te komen, want dat realiseren men zich niet. Maar uh, uh, de, de, de, de grote economische financiële crisis, die heeft veel verliezen veroorzaakt bij veel bedrijven. Ja. Ja. Nou, dat gaat al, al die verliezen die gaan allemaal van de belasting worden afgetrokken. Welke nou, belasting? Ze betalen nergens Nou, belasting. van de vennootschapsbelasting in allerlei ontwikkelde economieën. En raad is welk land gebruikt gaat worden om het geld doorheen te sluizen. om die verliezen af te kunnen trekken. Dat is Nederland. Dus het, het, het verhaal. Wat... We staan hier aan de zuid, als waar in, in deze torens hier. Allerlei brievenbussenmaatschappijen zijn. Die betalen al bijna geen belastingen. Wat jij nu zegt, is dat ze alle verliezen die er zijn. in deze brievenbus gaan stoppen. om helemaal geen belasting nou, te betalen. Nou, wat je ziet, is dat er een handel. Het, het, het, het OESO, de ja. Organisatie van Ontwikkelde Economieën. die heeft een alarmerend rapport geschreven. dat er verliezen ter waarde van 700 miljard euro. in ontwikkelde economieën. verhandeld dreigen te worden door multinationale ondernemingen. Om hun, ja, om hun fiscale positie te optimaliseren, zoals ze dat noemen, gewoon om geen belasting te betalen. Precies. Maar, maar, maar Ronald van Vliet, wat ik niet snap, hè, het Internationaal Monetair Fonds, de OESO, die hebben alle twee gewaarschuwd dat deze brievenbussenmaatschappijen niet goed zijn. Toch gaat staatssecretaris Wekers van Financiën de belastingverdragen uit. uitstellen op ontwikkelingslanden, zodat die vieze vuile patje met de brievenbussenmaatschappijen nergens belasting hoeven te betalen. Dat pik jij toch niet als gewone Limburgse jongen? Nee, dat. Dat zeg ik net de hele tijd. Tegen de uitwassen komen wij in het kreeuwen. Maar wat bedoelt Wijkers nou te zeggen dat die belastingverdragen goed zijn? Dat is voor 99% van de ondernemingen die wel gewoon activiteiten in Nederland hebben... en die geen dubbele belasting willen betalen. Want voor het vermijden daarvan zijn die belastingverdragen. Dus ik blijf ik... Als die bedrijven gewoon aan de regels doen, moeten ze naar buitenland zelf weten wat ze doen. Nou, ook van stemming. Anders. Nou, kijk, uh, het heeft dubbele uh, verdragen om te voorkomen dat je dubbele belasting betaalt. Mm. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat het de macht heeft veranderd. Vroeger was het zo dat, uh, dat dit een heel zinnige zaak was om zo'n zo uh, verdrag te hebben. Maar wat het eigenlijk doet, is dat het binnen een bedrijf, uh, uh, ja, het regelt dat uh, als, als een bedrijf in een land actief is waar daadwerkelijk economische productie is, da, uh, dat is de bronbelasting, die wordt dan niet meer betaald. Maar de, waar het bedrijf wel belasting betaalt, is waar het hoofdkantoor okay, vestigt. Maar ik dat is een Voor de alle luisteraars, zeg maar als dit voor ik heb een bedrijf dat olijfolie verkoopt wereldwijd. De olijven worden in Griekenland geplukt en tot pulp vermalen. Dan breng ik de olie, wordt vervolgens in die pulp gaat naar Italië. En in Italië wordt het verwerkt voor olie. En vervolgens verkoop ik hem in heel Europa. Maar is mijn brievenbusmaatschappij gevestigd in Amsterdam. ...dan betaal ik in Griekenland geen belasting over die 2 miljoen liter olie die ik per jaar verkoop. Ik betaal het in Italië niet. En omdat er overal belastingverdragen zijn en mijn bedrijf elders gevestigd is... ...en een brievenbus in Nederland, betaal ik in Nederland de minimale vennootschapsbelasting. Ja, precies. Nou, en op die manier, uh, sorry luisteraars, ik bedoel het hier... ...dan ligt ik, je kon zeggen, naai ik Griekenland... Italië en ook andere landen. En Ronald van Vliet, daar draag jij aan bij... door als Tweede Kamerlid dit toe te staan. Is dat goed gezegd, nee. Rico? Nou, het, is, het nee. is absoluut op het moment dat je het niet bekritiseert... en dat nu is het moment... want nu, nu, wordt, nu staat het verdragennetwerk uh, van Nederland staat nu ter discussie... Uh, op het moment dat je het niet bekritiseert... dat je daar geen goed verhaal over hebt... dan, dan, dan steun je het uitermate En dat is gewoon een hele kwalijke zaak. Oké, okay, Ronald? Ja, je raakt Op die stromen die door een land lopen een Dat kan niet is. op het moment ja, dat je een, is, dat een verdrag hebt gesloten. Die Grieken in zichzelf met slechte belastinginning van de okay. aardbol. En wat die, meneer, wat die meneer net zei, dat bela belastingverdragen ter discussie staan, dat is echt een flauwe kool. We hebben in de Tweede Kamer dus bijna iedereen het over eens, behalve de SP, dat belastingverdragen een zijn van de Nederlandse economie. Daar is ook de PVW een groot voorstander van. Nou. En de, nogmaals, misbruik en uitwassen zullen we bestrijden zoals nu gebeurt met die beruchte ongename Luister over... Luisteraars, ik wou u even melden dat er af en toe een hapering komt. Volgens mij worden we gesaboteerd door de patje-peers van de Zuid als met stoorzenders. <lacht> maar we gaan gewoon <lacht> verder. Maar kijk, Rodrigo, wat is het gevaar van die tsunami van 700 miljard aan schulden die binnenkort uh, te komen, wat de OESO zegt? Nou, uh, het probleem is uh, dat uh, het is niet zozeer dat er uitwassen zijn in dit systeem. Het is gewoon structureel, biedt het bedrijven de mogelijkheid om geen belasting te betalen. Ja, maar dat is kapitalisme, en, Rodrigo. Uh, nee, nee, nee. Want uh, je hebt ook, uh, je hebt ook uh, bedrijven en werknemers die wel gewoon netjes hun belasting betalen. Maar dat zou ik gek betalen. zijn. Dat zijn. Ik gek zijn. Ik dat wil nu mijn zakken. Ik krijg de hier een tweet. Maar... Prim, je bent zelf de kapitalist. Je verdient 5000 euro net op een nou, Het is iets meer, maar niet op de radio. En als jij de kans zou krijgen dit te verdubbelen, zou je dat maar wat graag doen. Ja, natuurlijk Dick, zou ik dat doen. Dan is ik geen belasting hoeven te betalen, Jet heeft maar net de les geweest, dat zou ik doen, maar die asociale grote bedrijven, die denken alleen maar aan winst, winst, winst, winst Rodrigo, jij bent de idealist, je snapt het kapitalistisch spel niet uh, nou, op het moment dat iedereen alleen maar voor de winst gaat, niemand opdraait voor de kosten, dan, dan stort alles natuurlijk in elkaar. Maar dat is toch net uh, gebeurd, uh, Ronald van Vliet, dat is toch gebeurd in 2008? We gingen allemaal voor de winst, niemand wilde risico's, het hele systeem is in elkaar gedonderd, dat is toch kapitalisme en gierigheid? Nou, kijk, wat we, wat we zien, is dat doordat grote bedrijven veel minder bijdragen aan de totale kosten die de verzorgingsstaat wel heeft, hè, in ontwikkelde economieën, zie je dat werknemers meer belasting moeten betalen, zie je dat midden- en kleinbedrijven meer belasting moeten betalen. Nou, dat is heel slecht voor de economie met in bedrijf. Er zit veel werkgelegenheid. Het is heel innovatief. Werknemers die, die worden te duur ten opzichte van, uh, van Azië en Latijns-Amerika, et cetera. Dus voor de hele Nederlandse economie en de hele Europese economie, als je het breder bekijkt, is het gewoon een hele kwalijke zaak. Ronald van Vliet, ik kan je niet overtuigen, mijn limbo vriend. Ja. Yeah. Kijk, mijn stelling is heel simpel. Nederland moet 25% belasting hebben, want dat is ons tarief... voor iedereen die in Nederland activiteiten ontplooit. En daar zullen we heel scherp op letten dat de regering dat blijft doen... en dat niemand een voordeeltje geniet alleen omdat hij een buitenlands bedrijf is. Maar als je hier geen activiteit hebt, dan moeten andere landen weten... wat ze met die activiteiten in die andere landen doen. Daar gaat Nederland niet over. Frank zegt Net die... Als andere landen over onze belastingheffing gaan, op. daar zullen we ook heel scherp op letten. En Ronald, als ik zeg opzeggen al die belastingverdragen... Nee, dat lijkt me geen goede zaak, want dan gaan een heleboel Nederlandse bedrijven plotseling dubbel belasting betalen. Dat stort onze economie direct in elkaar. Ja, nee hoor, want nee, als ze dubbel belasting gaan betalen, ga je maar opletten. Dat gaan ze niet doen. Alle verdragen opzeggen, Ronald. Kom op, zeg nee. nou ja. Nee, nee, nee, nee, nee, want deze verdragen die hebben echt waarde. Van de Nederlandse economie. Dat kan ik als PVV... maar gerust, gerust hart zeggen. Oké, okay, Frank zegt dat tenslotte. In Nederland ging de koopman altijd al voor de dominee. Nederland is financieel een van de grootste in de wereld. Dit is in het kader van geld maakt geld, de Angelsactische stijl dus. Ik dank hartelijk Rodrigo Fernandez van uh, uh, Somo. Waar is je web, wat is de nummer van je website? www.salmo.nl www, gaat u daar maar kijken luisteraars, en dan ziet u alles wat ze zit En zich text just is Nederland. En text waar ze zich druk aan maken. Ronald van Vliet van de Partij voor de Vrijheid, hartstikke bedankt en jammer dat je op dit verband de verdragen niet wil opzeggen. We zullen nog een potje erover doorvechten. Luisteraars, denkt u er maar een keer goed over na. Hoe groter je bent als bedrijf, hoe minder je belasting betaalt overal ter wereld, en wij betalen wel trouwens onze belasting. Ik dank alle deelnemers en luisteraars, dit programma is medelijk mogelijk gemaakt door de hardwerkende Nederlandse belastingbetalers, dus geen groot ...de, de co-financiers van de publieke omroep. Redactie Anouk Tulner, Rien Aertje, Roenschap, Fatima Baja. Productie Hans Twindboom, Sarut Techniek, Logistiek en Transport. Kees de Hoop. Eindredactie Ergie, de keurig belastingbetalende hardwerkende... ...met de sociale inborst gezegende grootheidmeester Barbara van der Klees. Zo met de Jan van der Pruppendare.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 Is er sprake van een gezagscrisis? Zijn leerlingen vandaag de dag nog wel te boeien? En wat willen we eigenlijk voor onze leraren? Opmerkelijke resultaten van een onderzoek in opdracht van de NTR. De avond van het onderwijs. Vanavond, 5 voor half 9 Nederland 2. NTR. Soms is het wel lekker spannend om niet te weten wat de toekomst brengt. Maar als het om pensioen gaat... stuurt u de toekomst van uw medewerkers liever de goede kant op. Met het e-pensioen van Zwitserleven.